Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De koning krijgt de komende minuten deze zinnetjes heel vaak te horen. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dat verklaar en ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Over een paar minuten worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen beëdigd. Bij Sigrid Kaag, onze nieuwe minister van Financiën, is het te hopen dat haar wifi even meewerkt. Zij zit thuis in quarantaine en wordt via een videoverbinding beëdigd. Na hun zegje moeten de ministers op de trades van het bordes staan voor de foto met koning Willem-Alexander. Wel netjes op anderhalve meter. En later vandaag hebben de ministers hun allereerste vergadering. Vanavond stellen ze zich allemaal nog even voor in een tv-programma. Als het aan het OMT ligt, moeten we op meer plekken een beter mondkapje op. Het gaat bijvoorbeeld om scholen, theaters en kantoren. En ook op drukke buitenplekken zoals winkelstraten of voetbalwedstrijden. Ook is er een nieuw corona-advies over basisscholen. Zijn er minimaal drie kinderen besmet, dan moet volgens het OMT de hele klas in quarantaine. En over iets meer dan een maand is het Valentijnsdag. Maar denk nog maar even na of je een bosje bloemen aan je liefje wil geven. Want de prijs gaat door het dak. Dat komt doordat de vraag hoog is. Mensen zijn meer thuis en willen een vrolijk bosje op tafel hebben staan. Door de hoge gasprijzen is het kweken ook extra duur. En dan nog een bizarre reddingsactie in de VS die zo uit een film lijkt te komen. In Los Angeles stortte een klein vliegtuigje neer op een spoorwegovergang. En toen kwam de trein eraan. Wat? De piloot die nog in het vliegtuigje zat... kon daar net op het nippertje uit worden getrokken door politieagenten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Beelden van de crash zijn op alle Amerikaanse nieuwszenders te zien. Ze komen van de bodycams van de agenten. En het weer nog rustig aandoen in het verkeer. Op het Westen na kan het nog steeds overal glad zijn. De dag begint grijs, daarna kan de zon er wat vaker doorkomen. En het wordt maximaal een graad of zes.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 You and Dolly, how I love being a free man. Now I'll never forget the day we mourned stately in the big LA. The lights of the city put settling down my brain. Though it's only Gotta get away and get back on the road again. Me and you and the dog named Boo, traveling and a living off the awesome land. Me and you and the dog named Boo, how I love being in the free land. Me and you and a dog named Boo, traveling and a living off the awesome land. Welkom bij het tweede uur van de Goedemorgen Zandvoort. Op de zaterdag natuurlijk sinds kort.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 We hebben nog een paar dingen te bespreken. Ja. In het tweede gedeelte uh, gaan we weer door met de wethouder Ellen Vrij. En uh, we hebben het over parkeerbeleid. Vroeger werd dat regime genoemd. Dan laten we maar gewoon beleid uh, doen. Het is een weerwaard van stukken, moet ik zeggen. Um, zeven bijlages, één raadstuk en zes bijlagen. Dat is voor een normale standwoord er niet meer, uh, niet meer te doen. Nee, en dan is het nog vereenvoudigd ten opzichte van het nu is. Hoe het nu is, kun je nagaan? <laughs>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 Yeah,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 Op welke datum? Jeetje, dat is uh, vorige week uh, woensdag was hij er uiteindelijk. Ja. En, uh, dus toen zijn die zes dagen ingegaan. Uh, dus uh, we hebben wel met de gemeente gezeten daar. En toen ze zagen dat ze een fout hadden gemaakt... hebben ze wel gezegd, ja, we moeten nu ook wel alles op alles zetten... om als er een zaak komt, dat er ook wel vanuit de gemeente... een goede advocaat op zit van, om te kunnen vertellen... Van waarom dit onderscheidend is van, van, van de landelijke partij...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 Dus dat is voor uh, ons in deze keer uh, positief uitgepakt. Nou, ik zag je dat je al behoorlijk aan het warmdraaien was... tijdens het inspreken bij, uh, bij de vergadering van 7 december. Ja, toen was ik even begonnen. <lacht> je werd zelf nog een beetje terecht geweest dat je geen raadslid was. Had je niet kunnen zeggen van, mag volgend jaar wel? Ja, uh, ik denk aan de discussie die er voorafgaand ging... dat het uh, niet de juiste opmerking geweest zijn. <lacht> <lacht> nou, ik vond hem wel, uh, wel scherp, want het ging over iets...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 There's gotta be a little rain sometime A... Dit was uh, Lynn Anderson met Rose Garden. Uh, we gaan nu luisteren uh, naar de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester nog een keer. Hier komt de burgemeester. Beste inwoners van de gemeente Zandvoort. Langs deze weg wil ik u een heel gezond, goed en voorspoedig 2022 toewensen.